Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje afgegeven omdat het vannacht in het hele land gaat ijzelen. Dat begint na middernacht in het westen en uiteindelijk wordt het in het hele land extreem glad. In het westen verdwijnt de ijzel waarschijnlijk in de vroege ochtend. Meer naar het oosten duurt dat langer. Minister Koenders wil een verslag van een diplomatieke bijeenkomst over het Oekraïnse luchtruim niet openbaar maken. Het ging over het neerhalen van een transportvliegtuig boven Oekraïne een paar dagen voor de ramp met vlucht MH17. D66 en het CDA willen weten wat er met die informatie is gebeurd. Koenders zegt dat het ongebruikelijk is om dit soort diplomatiek verkeer te delen. Een klein team van defensie gaat volgende week naar Oekraïne om nog meer stoffelijke resten op te halen van slachtoffers van vlucht MH17. Die liggen nog op de plaats waar het vliegtuig neerkwam. Het is nog niet zeker dat het team daar terecht kan. Dat hangt af van de veiligheidssituatie. Het is de bedoeling dat de stoffelijke resten over twee weken in Nederland aankomen. De ondernemingsraad van KLM is bang dat geld van het bedrijf verdwijnt richting Air France. De OR eist dat het kasgeld van KLM in Nederland wordt beheerd en niet in Frankrijk zoals de moederorganisatie wil. Air France KLM zegt dat het kasgeld centraal moet worden beheerd om een betere rente te kunnen bedingen. Maar de ondernemingsraad vertrouwt dat niet. Het Rotterdamse gezin waar deze week een baby na een mishandeling overleed... was niet meer bekend bij jeugdzorg. Vroeger wel, toen er een andere stiefvader in huis was. De laatste tijd kwamen er nog wel hulpverleners over de vloer... maar dat waren studenten die waren ingehuurd door de gemeente. Jeugdzorg wist niet dat er nog steeds sprake was van huiselijk geweld. Het jongetje van tien maanden overleed dinsdag. De huidige vriend van de moeder zit vast. Het weer, wolkenvelden en mist. Vanavond verdwijnt de mist voor het grootste deel, maar het blijft wel bewolkt. Vannacht gaat het vanuit het westen ijzelen. In het oosten kan ook nog sneeuw vallen. In de ochtend gaat de IJzel over in regen. Morgenmiddag is het droog en het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eenbrug en Knobelt-Hoevelaken 4 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Gooi-Meer en Muiden 5. Op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amstel Business Park en Knoop-Dieven meer 6 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor Nootdorp 4. En voor Reewijk 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk? De weg is wel weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam voor Knoppen de plein 6 kilometer op de parallelbaan. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoppen de, de Plein 9 kilometer op de hoofdrijbaan. A20 richting Gouda voor Knopen de plein 5 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4. A27 van Utrecht naar Breda voor Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Ja, luisteraars, welkom bij deel 2 van Zandvoort draait door met de hele speciale gasten. Zojuist vertrokken omdat zij andere bezigheden had... Martine Joustra en hier nog in de studio aanwezig... Leo en Ankie Miesenbeek. En daar gaan we de wereldproblemen zo mee bespreken. <lacht> Leo gaat ons ook nog van alles vertellen over de ijsbaan. Dus U krijgt nog van allerlei nieuws te horen. Maar we beginnen natuurlijk zoals we dat gewend zijn met muziek. We gaan terug naar Rusland. Als het, als het tenminste lukken wil. Ja op de mevri komt het er al aan Dat betekent, uh, zoals elke week, uh, Zandvoort draait door, luisteraars. En uh, ik zei het net al, uh, hele speciale gasten vanmiddag... waar ik heel blij mee, zijn, mee ben dat ze zijn gekomen. En dat waren Martine Joustra die uh, helaas uh, andere dingen te doen hadden, twee uur. Maar uh, gelukkig nog wel in de studio Leo en Ankie Misebeek. Ankie, jij wou ons eerst uh, iets vertellen over onze eigen zender ZFM. Ja, natuurlijk. Mijn Vert eigen zender, dat uh, doen we ook natuurlijk. <laughs> vertel, ga je reclame voor ons maken? Nou, of, ik doe of, inderdaad de Of, of heb de je klot. kritiek? Nou, kritiek, ja. Ik heb ook wel een beetje kritiek tot iets uh, anders kan. En dat zeg ik dan ook wel. En daar uh, gaan ze ook mee aan de slag. Dat klopt. Oké, okay, okay. vertel, uh, vertel. Want we, we, we, we staan hiernaast 25 jaar. Daar gaat het ook om. 25 VFM. Ja, ja. Dat is niet niks, hè? Dat is niet niks. Nu in een hele mooie studio, toen ook best wel een aardige studio, alleen uh, wat wordt kleiner allemaal. Ja, kleiner. En het werd allemaal oud natuurlijk, maar in het begin waren de mensen er ook heel trots op toen ze begonnen, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar deze locatie is natuurlijk uh, tientallen keer mooier, ja, hè? Zeker Groter, niet. ruimer, echt uh, veel ja, fijner. Ja, het enige, de, de, mijn punt van kritiek, is dat het uh, niet toegankelijk is voor mensen met een handicap eigenlijk. Ja, dat is jammer. Ja. Maar ja, er moet eigenlijk een traplift komen. Daar, ja. daar, daar, <laughs> wordt, aan, daar wordt aan gewerkt. Echt waar? Ja. Nou, dat, dat, ja. nou dat, het is, ja, kritiek, kritiek hebben ze altijd makkelijk natuurlijk. Maar ja, dat hangt er al. Nee, het is toch inderdaad uh, voor mensen die ook boven willen komen en kijken, en kijken. in het programma natuurlijk ook mee willen doen. Ja, ja. daar zal er toch, uh, en, uh, toch uh, wat aan gedaan moeten worden. En dan kijk ik ja. even naar mijn rechterkant, naar Leo. Ja, wie weet. Die zit in het bouwkundige gedeelte bij CFM, dus uh, Leo, ja, ja. bij deze. <laughs> zeg, uh, jij wilde iets uh, kwijt over CFM. Ja, zo nou, vertaal? zoals uh, iedereen uh, al een beetje gelezen heeft in de krant en uh, op TV, uh, uh, tv net gezien heeft, is uh, inderdaad CFM 25 jaar en wel op 9 februari. Ja. Uh, Dat dus is toch gauw. Ooit uh, uh, uh, opgericht door uh, jongens van Huijing, meen ik. Maar dat weet je niet. Dat, weet je, dat zeg je niks. In ieder geval, uh, dat, dat zijn dan weer mensen die ik weer ken... Uh, vanuit het Haaglemse, zeg maar. Uh, Rob Harms, die uh, uh, zit van het begin van, van het eerste uur in. Dus. Uh, Rob Harms ook? Oké. Okay. Jazeker. Oké, okay, samen met Huijing ook. Hij heeft zelf al een medaille gekregen toen hij de twintig jaar was. Juist. juist. <laughs> een lintje. Uh, ten aanzien van het jubileum... Uh, nou, de... we hebben straks een hele leuke receptie bij Telassa... Nou, en Telassa is gewoon een hartstikke mooi strandtent ja. en uh, ook een eigen zaaltje, lekker privé. En uh, nou, ik verwacht inderdaad heel veel ondernemers, maar ook natuurlijk de inwoners Zandvoort. Ja, uh, denk je dat er ook nog mensen van het gemeentebestuur komen? Nou, dat zou eigenlijk gek zijn als die niet aanwezig zouden zijn, ja. vind je niet? Heb je het over dan over het dagelijks bestuur, burgemeester en wethouders of, of ook over raadsleden? Nou, eigenlijk verwacht ik inderdaad sowieso de burgemeester. maar ook een aantal raadsleden en uh, wethouders. Okay, want, want, uh, want zonder radio, ja. TV. Wat, uh, wat vind jij van, als je het hebt over lokale radio in, het, in zijn algemeenheid. en dan de link naar de politiek? Is het belangrijk voor de politiek dat er een goed lokaal radiostation is? Denk ik? Nou, dat is heel belangrijk, want anders uh, bereiken ze heel wat mensen niet. Ja, heel goed, dankjewel. Ja, <laughs> absoluut. Dus. Uh, ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik hoop dat de mensen hier uh, van het gemeentebestuur er ook zo over denken. Want daar komt natuurlijk ook de subsidie vandaan. En hoewel het nu wel zo is dat de subsidie die beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Bestemd voor de lokale radio. Vroeger kon een college uh, of, of een gemeentebestuur, de raad, kon zeggen van nou, bepaalde uh, gedeelten van de subsidie die wij ontvangen van het Rijk. Die gaan gewoon, gaat gewoon naar de algemene middelen. En wordt besteed aan andere uh, geldstromen, zeg maar. Tegenwoordig is het zo dat de volledige bijdrage van het Rijk moet uitgekeerd worden aan de, aan de lokale radio. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want dat is een bedrag per inwoner wat dan vast naar de, naar de radio gaat. En ja, daar gaan we wel eens stuk. We zijn net getuigen uh, ervan dat er ook wel eens koptelefoons het niet meer doen. Nee, precies. Uh, dat, en daarom. <laughs> dat, er een, dat er maar één helft het doet. En daar is dan al die subsidie voor. En, en uh, de inrichting van de studio waar het net over een trap ja, dat is Kost allemaal kosten. Het zijn allemaal kosten. En uh, uh, ja, om de zender überhaupt in de, in de lucht te houden. Want er lopen hier natuurlijk ook een aantal mensen uh, rond die uh, buitengewoon veel verstand van techniek hebben. Uh, en uh, die zijn ook uh, heel uurtjes bezig om, uh, om de zender draaiende te houden. Om storingen op te lossen. Nou, noem het allemaal maar. Ook. Ja, het maar maar dat, dat is zijn... techniek. Dat zijn natuurlijk over het algemeen allemaal vrijwilligers, hè? Het zijn allemaal vrijwilligers, ja. ja. ja. Want uh, wat mensen uh, misschien denken dat, dat er betaalde krachten hier zitten... maar dat is echt niet waar. Het is allemaal nee. op vrijwillige basis... en allemaal mensen die zich heel enthousiast inzetten... komt omdat eigenlijk uh, het maken van radio... voor de meeste mensen nog een grote hobby is... Uh, en dan kan je het ook met, uh, met volle overtuiging en met enthousiasme... dat kan je dat volhouden. Ik heb het niet alleen maar over muziek en zo... wat, wat op de radio wordt gepresenteerd... maar ook het, uh, het maken van uh, programma's... het interviewen, uh, praten met mensen, uh, presenteren. Nou, alles wat ermee samenhangt. Nou ja, maar niet alleen met de subsidie we het, hè. Dat gaat echt niet lukken. Zonder advertentieverkoop... dan da hebben we echt een probleem daar. Ja, daar wil je echt over hebben. Daar wil ik het inderdaad over hebben. We hebben natuurlijk al... Uh, een aantal ondernemers die adverteren. Ja. En nu hebben we een uh, best een leuke groep... Uh, voor het uh, jubileum uh, die uh, meegedaan hebben. Daar ben ik ze ook zeer dankbaar voor. Ja. En daar, hebben we ook een heel, daar heb ik ook een heel leuk concept voor bedacht. Ja. Ik denk, nou, ze doen voor die drie maanden mee. Ze krijgen daar niet alleen tv voor. Ook radio. Ja. En ook de krant. Ook Gilles Kok. Ja. En ook Gilles Kok, uh, die heeft ook uh, straks uh, tien jaar bestaan. 5 februari. Dus... Uh, ook namens deze kant, Gilles, hartstikke bedankt voor uh, de advertentie. Zo, Mede gestand. Oh, dat bedoel ik ook, de Sanfense Courant die ja. echt uh, ook gewoon super hierin is. En als we gewoon met elkaar samenwerken, bereik je meer als dat je langs elkaar gaat werken. Ja, precies. En uh, ja, ik ben met de advertenties bezig uh, voor het jubileum. Dat is nu uh, niet helemaal klaar. Kijk, de mensen die uh, inderdaad in de krant staan, de ondernemers. Er kan altijd nog uh, meegedaan worden, want we blijven nog gewoon even op tv. Ik breek in diverse programma's in om een aantal ondernemers in het zonnetje te zetten. Ja. En met name uh, de receptie wordt gehouden 7 februari bij Talassa. Ja. En Talassa is ook een van onze sponsors voor het jubileum. En uh, Talassa is een strandtent bij heel veel mensen bekend. Een heerlijk visrestaurant. Ja. En... Uh, je kan daar vergaderen, je kan er een feest geven en je kan er heerlijk eten. Dat is een van onze ondernemers die ik echt heel hoog in het vaandel heb. Ja, als er nou bijvoorbeeld hier een kaasboer in, in, in Zandvoort is en die zegt van uh, reclame daar heb ik geen kaas van gegeten. Uh, uh, nee, uh, uh, maar wij uh, uh, moeten die kaas van hem wel eten. Dus ja. dan zeg ik ja, ja en ik denk van ja we hebben dus uh, meerdere kaaswinkels. Ja. En dan denk ik van ja hoe gaan we dat doen. Ja. Maar een, uh, een kleine donatie mag altijd ja. als je met sponsoring niet mee wil doen of advertentie. Ja. En uh, ik uh, ga nu gewoon weer uh, op pad. Of ik kom langs, ja. of ik kom binnen, of ik bel. En uh, om advertenties toch uh, voor het aankomende jaar. Waarop ik Stap meteen aan jou wil vragen. Van hoe, uh, hoe kunnen ondernemers die je op dit moment naar de, naar de radio luisteren, naar CRM's antwoord luisteren. Hoe kunnen die uh, uh, jou benaderen om... Uh, um, Kenbaar te maken dat ze mee willen. Uh, ze sponsoren kunnen dat altijd of, of. telefonisch doen. Zien ja. ze mij toevallig in het dorp lopen. en ze hebben op dat moment geen tijd om mij te bellen. Nou, dat schiet jouw me jouw even. Dat telefoonnummer uit. staat gewoon uh, op, op het internet. Op het internet staat het. en ik wil hem ook even melden ja, hoor. Ja, dat doe ik maar even. Aan 06 53 691 737. Nogmaals? 06 53 691 737. Nou, Anki, namens uh, alle uh, medewerkers van uh, Zierwims Antwoord. Uh... En denk je, ja, ik wil hier nog even over doorgaan. Dat weet je. <laughs> Als je geen TV net uh, wil doen, maar radio. of een combinatie. dan kan we toch uh, heel goed over praten. Beide oh. kan, alleen kan. Alle mogelijkheden kunnen we bespreken. Oké. Okay. Nou, jij bent echt een... Uh, wat dat betreft een... Uh, hoe zeg je dat nou? Uh, Hans, help me eens een beetje. Een zakenvrouw. Een zakenvrouw, <laughs> ja precies. <laughs> maar ik wil nog één dingetje zeggen hierover. Ja. Uh, we hebben ons Centerparks in Zandvoort. Ja. Hun eerste kanaal is hun kanaal zelf. Alles wat te doen is op uh, Centerparks zelf. Uh, hun locatie uiteraard. Bolen met wat ze ook uh, te doen hebben... staat op het eerste kanaal. Ja. Maar het tweede kanaal is CFM. Kijk. Dus ondernemers Antwoord, Het wordt daar heel vaak gedraaid. Dus bent u een ondernemer in de horeca. Ja. Als we dat tweede net opzetten. Zien ze u advertentie voorbij komen. Ja, oh jee, mijn bril is stuk. Dan ga je naar slinger toe. Ja. De grote krocht. Je moet je het is bril, lopen, even ja, je moet je bril, bril ook is. niet laten slingeren. Dat is gewoon. Nee, dat moet je niet laten slingeren. <laughs> ja. Maar ja, goed. Je moet toch maar even wat. Ja. Heel goed. Nou, fantastisch. Uh, een hele enthousiaste uh, Ankie Miesbeek en ook een hele enthousiaste Leo. Ik, uh, ik heb van jou begrepen, Ankie, dat je zo uh, weg moet. Uh, ik wil je toch nog het laatste woord geven. Want misschien heb je, heb je nog meer toe te voegen. Ik weet het niet. Je hebt al, je hebt al uh, het een en ander aan ons. Uh, nou ja, het is altijd het laatste woord. Ja, Leo, sorry, hey, sorry. sorry. En ook al heeft hij gelijk, dan zeg ik toch nog <laughs> als het laatste woord. Dat is nou eenmaal zo. een van de handicapten, Of niet hè, soms is het wel makkelijk. Ja. Maar ik, uh, ik ga gewoon weer een rondje doen. En ik hoop heel veel ondernemers uh, gewoon te begroeten. Nou, helemaal mooi. Hartelijk dank eh, nogmaals eh, namens alle mensen hier van ZFM Zandvoort. En, en natuurlijk ook eh, heel bijzonder bedankt voor jouw komst naar de studio. Want eh, ik heb genoten van jullie verhaal. En eh, ik hoop dat het, het is misschien nog wel voor herhaling vatbaar is. Eh, later, later in het jaar dan hebben jullie weer van alles meegemaakt qua organisatie en zo. En dan staan er misschien ook wel weer nieuwe dingen op stapel. Dus dan is het leuk om daar weer eens eh, van, van gedachten over te wisselen, toch? Kunnen we doen. Nou, dan gaan we eerst weer luisteren naar muziek. En dan ga ik zo even met Leo praten over de ijsbaan onder meer. Op CMW Zandvoort. Dan weet ik dat ik thuis Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Ik ik thuis, thuis ben. Ja, thuis in de studio bij CMW Zandvoort met Zandvoort Draait Door. En uh, hier aan de tafel, aan de stamtafel, want daar staat het de tweede uur van het programma onbekend. Leo uh, Miezebeek en uh, we hebben Hans Wassenaar, uh, techniek. En Hans die gaat zich vast ook wel bemoeien met het gesprek. Mijn naam is Cheryl Duif en we gaan het hebben over de wereldproblemen. Maar in de eerste plaats ga ik Leo eventjes uh, het woord geven. Want die wil ons iets gaan vertellen over de ijsbaan, Leo. Ja, ja vertellen over de ijsbaan. Uh, zoals we allemaal weten is elk jaar hebben wij een ijsbaan in Dorp. Ja, dat is, en het is, is, is half december. Is dus half december wordt hij opgebouwd. Ja. En dan uh, meestal rond de 13e, dan uh, opelt hij. Dit ja. jaar was het de 13e nog over. Ja. En rond 5 december is het weer afgelopen. Uh, 5 januari. 5 januari was ja. hij. Ja, december. Ja, nee, dat klopt dat niet. Dan komt de Goed Heilig man. Uh, <laughs> ja, dit <jaar>. 5 januari. Hé, <laughs> hey, maar uh, want jullie hadden een beetje pech met weer dit jaar, hè, geloof ik. Nou, het viel mij. Viel mij? Is het wel druk bezocht, even goed? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, hoe is dat initiatief ontstaan eigenlijk, die ijsbaan, om, om daar neer te zetten? Je ziet het natuurlijk op kerstmarkt ook wel dat zo'n ijsbaan... Ja. Nou, dat was ook de aanleiding. De, iemand, in dit geval Gert Verkuik, die samen zijn met Helm Hoogland, die waren op pad en die kwamen dat eigenlijk ergens tegen. Die zagen dat. Ja. En die hadden een idee van, hé, hey, dat is misschien wel leuk voor Zandvoort. Ja. En die hebben dat, die zijn dat gaan onderzoeken en kijken of het mogelijk was. Ja. En toen stuiten ze tegen een hoop technische vragen en dat soort zaken op. Dus uh, toen heeft hij gevraagd of ik daar in mee wilde meedenken. Dat meedenken werd meedoen. Ja. Dat werd mee organiseren. En dat, het oprichten van een stichting. Ja. En vanuit de stichting zijn we toen een, een, een eerste jaar gestart. Ja. Hoe is het nou, uh, zo'n ijsbaan, is er nou een, een, een bedrijf... wat zo'n ijsbaan dan levert op een locatie of... Wordt die heel, is die helemaal door jullie zelf uh, gedaan? Nee, ja, ja, je, kunt, je kunt kiezen voor uh, verschillende scenario's. Je kunt ja. alles laten doen. Ja. Je kunt ook een deel zelf doen. Ja. Dat scheelt natuurlijk heel veel kosten. Ja. De, de techniek, de ijsbaan zelf. Ja. De, de, de, het creëren van ijs. Ja. Dat is een, uh, toch een specialisme, dat, uh, dat, is, dat, dat kun je niet zelf... Uh... Daar wordt de firma voor ingehuurd, nou, zeg maar. Dat wordt compleet gehuurd, gelegd, nou onderhouden. Je hoeft niet in detail op dragen te noemen, maar is dat nou een hele kostbare aangelegenheid? Of, of ja. Dat is heel, ja. <laughs> ja, het is best wel kostbaar. Ja. Uh, het was ja. ook best wel een risico, zeker het eerste jaar. Gelukkig werden we ontzettend gesteund door de gemeente. Ja, de gemeente Die hebben daar heel goed in, uh, in meegedacht en meegedragen. Nou, want het kost natuurlijk ook energie, hè, zo'n zo, zo baan. Uh, ja, ja, ah, Een ah, ko ja, ja. koelkast, een uh, simpel voorbeeld van een koelkast en een vriesvak. Waar een bepaalde vloeistof uh, met een uh, noodgang hier rond uh, circuleert en zo uh, koeling veroorzaakt. Ik kan me voorstellen dat het bij een ijsbaan is hetzelfde is. Ja, ik, ik vergelijk het altijd met een beetje vloerverwarming maar dan uh, tegenovergestelde... <laughs> Wettelijk en, en, en, en figuurlijk. Want het is een, hetzelfde systeem feitelijk Ja, ja. En om omdat, omdat, dat, dat koelmiddel koud te krijgen. Ja, daar heb je heel veel energie voor nodig. Ja, ja waarschijnlijk ook staat. heel erg afhankelijk van de warmte van de omgeving waarschijnlijk. Hè? Uh, ja, dat, dat speelt, speelt ja. wel mee. Ja. Dat speelt wel mee. Maar als je praat over... Uh, bij ons als gemiddelde temperatuur tussen de 5 en 10 graden is. verstoken wij ongeveer 6.000 tot 7.000 liter diesel. Zo. In drie weken tijd. Zo. Voor een aggregaat. ja. De stroom die we verbruiken is dusdanig veel dat het niet zomaar uit het net te trekken is. Ja, dat kan wel, maar er moet een aparte aansluiting voor gemaakt worden. Ja, ja, ja. Met een, uh, ja dat, dat heeft met de wattage te maken, nou waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Hey, en, uh, want al die energie, uh, heeft de gemeente dat volledig gesponsord? Of? Nee, nee. Op, op de, in eerste instantie werd er gewoon een groot deel gesponsord. hadden we een aantal sponsors. door de ondernemers. Ja. En de gemeente, het Casinofonds, deed de mee. En we verkopen toen kaartjes. Uh, nou, dat was het eerste jaar. Het tweede jaar uh, zijn we Koekersoopje erbij, gaan zelf gaan ontwikkelen. Ja. Toen hadden we al wat meer sponsors, want we hadden natuurlijk laten zien dat het een leuk evenement was. Ja. Dus de gemeente kon al iets minder bijdragen. Ja. En uh, het derde jaar hebben we uiteindelijk nog meer, weer meer sponsors kunnen creëren. Ja. Weer een beetje minder van de gemeente. Ja. Zo is de gemeente steeds minder geworden. Maar is het nou zo dat, uh, de, uh, als het nou zou blijken bijvoorbeeld uh, het komende jaar, dat, dat er wat sponsors afvallen, dan is de gemeente altijd weer genegen om dat, nee, dat, dat nee, deel te compenseren? We, we zijn nu al een gelukkige omstandigheid dat we een redelijk uh, vaste groep sponsors nu hebben. Okay. Die het ook uh, leuk vinden om te doen. En die hebben ook toegezegd om, om dat uh, voorlopig te continueren. Het ja, valt alles weer af, maar het komt ook wel weer bij. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. We hebben nu een redelijk, uh, redelijk stabiel, uh, ik zeg wel eens, een uh, derde gesponsord, een derde... Uh, door de gemeente en uh, Sinofons, en een derde wordt opgebracht door het... Ja, ik vind het ook wel een supergezellige locatie. Daar zo uh, begin van de Halterstraat en uh, de Kerkstraat. En uh, het komt er allemaal op uit, zeg maar. Pleintje ja. met uh, horeca, uh, lekker reithuisjes en zo. Een uh, goede patatboer. Ja, het, het past pas, pas heel leuk in het geheel. Ja, het past heel in het geheel. En uh, ja. in het voorbijlopen is het een, brengt Reuring een dorp. Ja, zeker weten. Uh, waren er ook nog artiesten dit jaar? Artiesten? Ja, nou, euh, euh, euh, bij de nou, wat, wat, wat, wat we, we hebben de opening gehad. Er was een bekende Zandvoortse zangeres aanwezig. Ja. Loon, Lona. Ja. Sorry, daar heb je weer mijn muziekkennis. Ik, ik, nou, dat, dat... Ja, zij. Lona. Lona, Lona Toch op. wel, ja. Nou, helemaal in één keer goed, Leo. Helemaal top. En mij door voor uh, de duizend euro. Ja, zeker <laughs> weten. En, en voor de rest hebben we... En wat, dat was bij uh, de opening is geweest. We hebben bij... Nee, ze is niet bij de opening geweest. Nou, vertel, nou zit ik Fabeltje te vertellen. Ze is bij de disco On ijs geweest. Ja. Dat was een ontzettend... Dat is het laatste weekend dat wij het is gewoon hebben. oké. We hebben dit jaar ook drie avonden curling gehad. Met fluitketels schuiven. Oh. <laughs> curling met fluitketels. Okay. Nou, dat was happening. Wij, uh, daar hebben we ja. zestien teams aan meegedaan. Dat waren allemaal uh, ja, bedrijven... Dat wilde ik juist aan je vragen. Hoe was de opkomst op de ijsbaan? Ja, goed. We hebben gemiddeld zo'n 4.500 bezoekers of deelnemers. En wat kost een kaartje als je daar... Uh... Je betaalt uh, voor 5 euro betaal je per dag. Oké. Okay. een bandje. En als je, als je nou uh, meerder een, een week wil, wil schaatsen daar? Of, of, of, of, of, of of Nou, We hebben, we hebben een, een, een tien ritten kaart. Oké. Okay, die, dus ik... die worden de eerste weken wel, uh, eerste week wel veel verkocht. Ja. Dan kun je tien keer, dan heb je 5 euro de reductie. Oké. Okay. Nou, nou ja, goed. Nou, dat is toch geld. Elke euro is er één toch? Ja, is het, ja. zo, zo is het zeker. Uh, uh, ja, leuk. En, en, en, uh, ik heb het zelf, uh, omdat ik hier natuurlijk wel eens uh, rondwandel in Zandvoort. En, uh, ja, menigmaal aan schout En mijn zoon heeft er ook een keer gezongen. Want er is ook wel eens een uh, uitzending live vandaag geweest van de radio, zeg maar. Ja, dat hebben we vorig jaar gedaan. En ja, en, ja, dat was... klopt precies. Dat hebben we vorig jaar een paar keer meer gedaan, dit jaar niet. Ik weet niet waarom niet, maar dat, dat is op zich, maakt het niet zo heel veel uit. Nou, dat heeft misschien... Te met de, Komt er al dan niet anders van? Nou ja, je hebt ook voor een, een uitzending op locatie, zoals dat dan met een duur woord heet, heb je natuurlijk weer mensen nodig die de techniek verzorgen. Juist. Mensen die presenteren, nou ja, dat kan een presentator zijn die het normaal in de studio doet, die kan dan op, op die locatie gaan zitten, maar... Ja, er hangt weer heel veel omheen. Er moet apparatuur neer, neergezet worden, ja. uh, aangesloten, afgebroken allemaal weer. Dus ja, uh, we hebben gelukkig een aantal vrijwilligers die daar uh, volop uh, aan meewerken. Maar ja, soms dan uh, is het wel eens moeilijk. En we doen dan, uh, al heel veel dus. Ja, zeker weten. Uh, nou, het onderwerp de ijsbaan. Uh, uh, wil je daar nog meer over kwijt? Of zeg je van nou, ik heb mijn woord gedaan wat dat betreft. Nou, wat je wil er nog over weten. Nee, kijk, weet je, het is gewoon een heel leuk evenement in het dorp. Wat, ja. wat door heel veel vrijwilligers ondersteund wordt. Uh, waar heel veel mensen zich heel erg voor inzetten. Wat ik uh, zelf heel leuk vind. Ja. En, uh, ja. Ja, we hebben het nu voor vijf jaar gedaan. En er zal ongetwijfeld ook een zesde jaar komen. Jullie ja, hebben geloof ik een prijs gegeven, hè? Vledianen? Ja, dat klopt. Wij hebben de vrijwilligersprijs gegeven. Precies. Van 2014. En dat is natuurlijk best wel iets om op trots op te zijn. Dat denk ik wel, ja. We hebben het... Uh, ja, twee jaar geleden ook gekregen als Zandvoerste Vierdaagse. Ja. Dus ik mocht binnen de gelukkigheid om het voor de tweede keer te krijgen. Waar ik natuurlijk heel erg trots op ben. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Ja, dat is wel een beetje kroon op je werk om, om te ontvangen. Ja. Dat is wel, wel leuk. Nou, heel leuk, dat dit soort activiteiten allemaal in zand wordt worden georganiseerd. Want, uh, ja, een, uh, een aantal vrijwilligers die zich daarmee bezighouden, daar valt of staat de sfeer in het dorp mee. En helemaal zo rond die decembertijd, uh, feestelijke verlichting, zo'n ijsbaan erbij. Nou ja, dan krijg je helemaal het warme gevoel van binnen. En nee, dat wordt dan ondersteund met warme chocolademelk, waarschijnlijk. Ja. ja. ja. Koek en sopie, je had het er net al over. En uh, glu-wijn, hè? Glu oh ja, gluwwijn, niet vergeten. <laughs> ja. En dat drink, je, dat drink je wegluisteraars als limonade. En dan moet je goed uitkijken dat je niet uh, dronken wordt. Ja, ja. Uh, we gaan even weer een stukje muziek draaien, Leo. Want anders dan, uh, dan worden we schor. Ja. Ja, van het gelijknamige album... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band De Beatles natuurlijk. En uh, die draaide ik natuurlijk niet zo toevallig. Want uh, morgenavond 24 januari... dan is het zover bij Laurel en Harley... in de, in de Haltestraat, luisteraars. De After Beatles. De, uh, een beetje wat, uh, waar ik zelf ook deel van uitmaak... als, als drummer. Toetsenist Ruud Jansen en uh, gitarist Paul Bakker. Uh, Basgitaar Kees van der Laarse. Samen de After Beatles. Uh, we gaan daar uh, morgenavond... vanaf nu of half negen... ...gaan we heerlijke Beatles-muziek spelen... ...van elk album wat. Zelfs uh, Abby Road komt voorbij. Dus uh, voor ieder wat wils. En uh, ik heb u vast een beetje laten... ...voorgenieten met de uh, Sgt. Pepper's Lonely... ...Harts Club Band. Leo, mijn vraag aan jou. Uh, volg je dagelijks het nieuws? In principe wel. Jongen. In principe wel. Ja. Je kijkt elke, elke avond om acht uur het nieuws? Of? Ja. ja, ik ook volg mij wel. Ja. Hey, en, uh, ik probeer het wel te volgen. Ja, eh... Uh, uh, uh, Heel actueel is natuurlijk uh, uh, ja, uh, de, de, terroristische, uh, de terroristische aanslagen in Parijs, uh, in België. Uh. We zijn bang dat het hier in Nederland ook gaat plaatsvinden. Uh, hoe heb jij dat allemaal ervaren? Angstig. Angstig voor de toekomst. Ja. En ik denk dat het uh, best wel een probleem is, ja. ja. Hey, hier, hier in Zandvoort... Uh, Denk je dat er hier ook mensen rondlopen met, met die ideeën, met die uh, radicale uh, islamitische ideeën? Maar hopen we niet. Ik heb ook niet het idee dat het zo is. Nee. Ik denk ook dat je dit niet echt merkt. Als het, uh, en dat is ook denk ik de grootste angst die we ervoor kunnen hebben. Ja. Het slaat toe op het moment dat je het niet in de gaten hebt, denk ik. Ja. Maar ja. Hans. Ja, ik, ik denk dat uh, ze wachten, denk ik, als er wat gaat gebeuren. We zijn nu alert, hè, want wat er allemaal gebeurd is in België en in Frankrijk. We zijn heel alert op de gebeurtenissen. Ja. Ik denk alleen dat ze wachten tot wij niet meer zo alert zijn. Want het zakt natuurlijk weg op een bepaald moment. Je kan net zoals in, in Antwerpen niet die militairen daar laten blijven lopen. Toen dus je gaat een keertje weer weg. Ja. En dan, ja. ik denk dat het dan gevaarlijk wordt. Ja. Nou, maar ik, ik denk dat het, dat het gaat door hun acties ook wel uh, een tegengeluid begint langzaam op te komen. Ja. Ook vanuit hun eigen cultuur. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat heel duidelijk gaat gelden. Ja. Want het is, we hebben het natuurlijk over uh, misschien 1% van die groep die, daar, die zich zo gedraagt. Ja. En de rest is natuurlijk eigenlijk gewoon net zoals wij zijn, denk ik dan. Ze hebben een bepaalde mogelijk. religie, die hangen ze aan, en, en, uh, maar op een vreedzame manier. Ja, maar ze gebruiken het natuurlijk verkeerd. Ja. Want die, die bewuste religie, die daar staat helemaal niet in dat je mensen moet vermoorden. Nee, ja, maar dat is mensen van alle tijden. Hè. Nee, want, want juist niet, anders... denk ik. Hè? Ja, Daar staat juist niet in dat je dat niet moet doen. Nee, daarom, dus, dus. nee maar, maar, maar, zeg maar het, het misbruiken van religie, dat is van alle tijden. Want, Heerlijk, maar de, denk toch. hier eventjes aan het christendom. Ja? En met name ook de Rooms-Katholieke Kerk in de, in de, in de, een paar eeuwen geleden. Er zijn ook mensen verbrand op de brandstapel die uh, uh, zeg maar, uh, afvallig... Uh, nou, in alle geloven, onder het noemer geloven, zijn excessen natuurlijk. Dus. Ja. Heb jij ze met het geloven, uh, Leo? Ik ben rooms-katholiek. Je bent rooms-katholiek van geboorte. Doe, doe je daar nog iets aan? Ben je praktiseren? Mm, nou, nah, niet, niet heel, heel sterk. Nee. nee, nee. Ik, uh, ik doe het voor mezelf, op mijn manier. Ja. En je gaat, gaat, ga je nog regelmatig naar de kerk? Niet regelmatig, maar als het zo uitkomt, dan, uh, dan schroom ik niet om erheen te gaan. Nee, nee. En is dat omdat je dan, uh, zeg maar, ook steun aan jouw uh, geloofsgenoten uh, beleeft, zeg maar? Dus uh, de samenhorigheid, mensen die daar samenkomen? Of, Ga je echt uh, als individu erheen? En dan heb je daar voor jou persoonlijk iets aan? aan het dat, geloof. Laatste. dat laatste. Ja. ja, ja. Uh, er lag nog een, een vraag op mijn tong en die wilde ik stellen. Ik ben hem even kwijt, maar daar kom ik zo naar, kijk ik nog wel op. Uh, hoe is het met jou, Hans, met, uh, met, uh, met het geloof? Nou, kijk, ik ben christelijk, uh, christelijk opgevoed hè. en uh, gedo gedoopt, zoals dat heette toen de tijd. Ja. En uh, wij kijken zondagsmorgens altijd naar de televisie. Ja. <laughs> <laughs> Nederland zingt. Oh ja. ja, dat is een heel leuk ja. programma. Onder ja. het ontbijt doen we dat altijd. He. Ja, je had ook die mooie uitzending... met die, met die glazen cathedral uit de Amerika. Ja, de, da, de, met... daar kijken we niet naar. Dat vind ik te commercieel. Commercieel. Dat vind ik erg commercieel. Bij wij altijd naar kijken is van EO hey, is dat. En, uh, ja. Ja. dat. Dat vinden wij altijd wel leuk. Ja. Ik, ik, ik heb ook niks hoor met, met wat jij zegt: zo'n zo kathedraal waar dan in, zo, ja, Ik noem het altijd maar een beetje, iemand staat te schreeuwen en staat te verkondigen. En dat ja. je, moet, dit, je moet dat. Ja. Ik denk dat dat wel ook nou, wel. Beetje... Nou, was dat in die, in die kathedraal in Amerika. ging dat wel op een, op, een, op een vriendelijke manier, vond ik hoor. Het was niet zo dat er een, een, een predikant echte mensen stond. Uh, uh, dingen stond op te, op, te, op te dringen, zeg maar. Het was een uh, goede uh, georganiseerde optreden, was het eigenlijk? Ja, ja. Nou, dat, dat was het. het. Ah, dat, dat was ook wel. een hele mooie musica. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar waar, dat wil ik eens aan jullie vragen. Dat was de vraag die op mijn, mijn tong brandde. Als je nou in Azië wordt geboren... of je wordt bijvoorbeeld in India geboren... en je wordt in het Westen geboren... dan heb je dus drie situaties... waarbij je dus... door de opvoeding van je ouders... de cultuur die daar op dat moment heerst... het geloof wat daar wordt, wordt uh, uh, beleefd... daar zeg ben je eigenlijk van afhankelijk. Als je in Azië wordt geboren... dan heb je heel goed kans dat je dus uh, uh, moslim bent. Uh, India, dan ben je misschien wel boeddhist hier in het Westen ben je meestal christen, is dat, is dat niet heel raar? Ik denk er wel eens over na, Ik denk van ja, eigenlijk, uh, uh, een geloof wat je aanhangt... dat is eigenlijk afhankelijk van waar je geboren wordt. En klopt dat dan allemaal? Want het kan, kan toch niet zo zijn dat er drie goden zijn, drie verschillende goden en drie... Uh... En zoals jou nog dat het geloof heeft. Die mensen geloven. Ja. Zeker is het niet. Je kan overal in geloven. In welk wieg je geboren wordt, geboren bent... Dus ze denk dat je je zo gaat gedragen een beetje. Ja, ja. ja. ja ik ben... Uh, toen ik heel jong was... Uh, ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was... Had mijn moeder een kinderbijbel. Met, met heel, uh, heel rijk geïllustreerd. Met, met, met plaatjes. En dan zag je dus uh, Jezus afgebeeld in die, in die bijbel. En die gaf dan uh, mensen in, in zijn omgeving... Uh, deelden die uh, voedsel aan uit. En daar werd ik als kind dermate door geraakt... Dat ik eigenlijk... Dat dat bepalend is geweest voor de, uh, mijn gedrag en de rest van mijn leven. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik een heilig boontje ben... en dat ik nooit uh, nare dingen heb gedaan in mijn leven. Maar ik heb toch... Uh, het, zo, is het, zo is het bij mij dat gevoel een beetje ontstaan van... ja, je moet, je moet iets betekenen voor je, voor je naaste, zeg maar. Dat nou, is ook zo. Ja. En als iedereen dat zou doen, dan zou dat de wereld er een stuk beter uitzien, denk ik. Ja. Ik denk ook dat wij uh, in onze organisatie zoals wij bezig zijn... hier in Dordrecht met ons vrijwilligerswerk... Al zou bezig zijn. Ja, dan precies. Ben je voor anderen bezig. Dan ben je dan andere ben je bezig. Met andere bezig. Ja, en je krijgt er ook weer iets voor terug. Hè? Want ja, bij ons mensen is de liefde niet onvoorwaardelijk. We willen toch een klein beetje feedback hebben. We willen ook een beetje uh, het nou ja, gevoel hebben dat we het ergens voor doen. Nou ja, He? we hebben het net over die ijsbaan gehad, maar als je ja. dan ziet dat daar kinderen van daar leren schaatsen. ja, ja? En ik, ik me nog herinneren, een van de eerste jaren dat een vader aan mij toe kwam die. Van mij op, ...op mij aflopen en toen dacht ik van ...oh, er is wat er, er is wat ja. en die geeft mij een hand en die zegt van jij moest eens weten wat jij voor mijn kind betekent door dit te organiseren fantastisch ja en toen zeg ik van ja nou ja ja ja graag gedaan. ja nou, nee echt waar hij zei, en hij draaide zich om en liep weer weg ja toen dacht ik van ja daar doen we het dus voor precies als wij in september lopen wel, loop ik het dorp en dan is het van komt uh, de ijsbaan er weer layo ja ja, ik denk dat zoiets, dat je het over het algemeen in een dorp meer hebt dan in grotere steden. Dat een dorp, Duurlijk. dat is gewoon. Ja, iedereen kent elkaar hier. Ja, ja, goed, ja, dat, dat, uh, dat is wel heel langzaam. Ja, dan, uh, ja. De keel is droog. Dat betekent dat we weer even gaan genieten van een stukje muziek. the animals and birds they will be spoiled like all the flowers and the trees you don't deserve that beauty We hadden het net over het geloven. Robert Long deed er nog een schepje bovenop met het mooie nummer. Uh, the first of the last seven days. Uh, waarin werd opgesomd uh, hoe God uh, de wereld schiep. En uh, hij zei er was licht. Nou, dan, uh, dan is eigenlijk uh, het vak van elektriciën toch het oudste beroep van de wereld. Want als God zei er is licht, dan moeten de kabels er, ja. al, <laughs> ja. de kabels er al gelegen hebben. toch? Uh, ja, we hebben het over de wereldproblemen, luisteraars. De stamtafel bij ZFM draait door het tweede uur. En de uh, gast hier nog steeds Leo Miesenbeek. En Leo die heeft zich uh, bemoeid met de ijsbaan. Daar hebben we net van alles over gehoord. Hij zit volop hier in de organisatie van talloze evenementen in Zandvoort, zoals de vierdaagse, de zwemvierdaagse, de fietsvierdaagse. Nou, al wat niet meer zei, en uh, doet dat met heel veel enthousiasme. Leo, is het eigenlijk zo dat jullie nog steeds uh, meer vrijwilligers kunnen gebruiken bij al die activiteiten? Of uh, komen er als mensen tekort of zeg je van nee? We hebben wel uh, best wel een aardige pool van mensen die, uh, waar we uit kunnen putten. We hebben een leuke pool van mensen waar we uit kunnen putten. Ja. Maar uh, het is altijd leuk om erbij te komen. Ja. En, want er valt natuurlijk ook altijd af. Ja. En dat is een uh, natuurlijk gebeuren. Ja, door ziekte of... of, of uh... Ja, of, of het maakt niet uit waardoor. Maar, ja. maar uiteindelijk is er altijd wel een uh, ja. verloop. Ja. En dat is, uh, dat is helemaal niet erg. Maar dat maakt het wel. We geven weer ruimte voor andere mensen om zich ook weer om zich te ontplooien. Ja, nou ik kan u verzekeren luisteraars. Ik heb uh, de, deze mensen hier uh, te gast in mijn uitzending. Stralen heel veel enthousiasme uit. Dus als u nou bij een gezellige club wil horen en u heeft bovendien ook nog wat tijd beschikbaar... en u heeft uh, zin om daar uh, uh, uh, lekker uh, u zich voor in te zetten... voor al die uh, activiteiten... dan kunt u terecht bij, uh, bij dit team van mensen die, uh, die zich daarmee bezighouden. Leo, wat moeten de mensen doen als ze zich bij jullie willen aansluiten? Dat is heel veelzijdig. Wij, wij doen onder andere ook verkeerregelen. Als je dat leuk vindt om te doen, evenementverkeerregeling... dan is het niet scherpe verkeersregelen wat, uh, wat langs de weg ziet... Nee. Of bij een opbreking. Of zo. Ja, maar maar, en, en evenementen. Ja. Binnen die evenementen moet van alles gedaan worden. Ja. Dat is van opbouwen tot op met opruimen. Maar ook... Uh, Kaartjes, knippen. Kaartjes knippen. Kaartjes knippen. Ja. Ja, Drink is geen... Ja, drinken. Ja. Ja, en, en, uh, het lijkt mij dat als je dat, dat werk gaat doen... Uh, op de eerste plaats kan het natuurlijk heel leuk zijn. Het werk wat je doet. Maar de mensen die je daarbij tegenkomt. Samenhorigheid en, en uh, de sfeer. En, en het vriendschap die ontstaat. Dat is, ja, ja tuurlijk, je, hebt, je, hebt, je bouwt vriendschap op. Ja. En uh, ja, je, je moet ook een beetje tolerant zijn. Het is, je moet ook wel wat tegen, ergens tegen kunnen. Het gaat niet L altijd helemaal goed. <laughs> Vertel. Ja, ja, het gaat ook wel eens iets niet goed. Nee, en dan dat is overal zo. Je ook, zo. Is ja, daarom. En dan moet je ook kunnen zeggen. Oké, okay, schouders eronder. We maken er wat van. Met elkaar. Ja. Ja, ja, dat ja. lijkt me heel ja, logisch. Ja. En Dat moet je kunnen. Ja. Want anders dan, dan pas je niet in zo'n. Group. Dus de mensen die, jij, die jullie kunnen gebruiken, dat zijn mensen die flexibel zijn, ja. mensen die tegen een stootje kunnen, een beetje karakter hebben ook. Ja. Zin he? hebben. Ja. Zin is ontmoeting. Zin is ontmoeting. het weer rond, hè? <laughs> uh, uh, zeg maar. Uh, uh, de, de activiteiten die je ondernemen. Wanneer is nou uh, het, het drukste? Is dat het winterseizoen of is dat het zomerseizoen? Nou, het, het zomerseizoen is wel het drukste. Deugsel. Maar ja, door die ijsbaan is dat ook weer een intensieve week. De weken. Dus het loopt het hele jaar wel door. Je hebt eigenlijk de maand januari, februari is relatief rustig. Ja. Maart. Ja. Dat, Tril, dat merk ik nog... inderdaad in mijn programma ook. Ja. Dan, dan, dan, uh, dus je boulevard, boulevard live, dan ga ik nieuwtjes. Ja. En dan merk ik in februari dat het wat minder wordt. En in na februari ja. komt het weer. Nou, nee, we hebben dan die Kids Adventure Week. Dan heb je, dan heb je dan eind aan maart heb je dan de runnersloop. En dan begint in juni begint voor ons de evenementen, wandelen, fietsen. En ja, in september hebben we dan het zwemmen en mountainbiken. En zo zijn er nog een paar oh, dingen. ja, dus mountainbiken, ja. Dat heb ik ja, dat hebben we, vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. Dus ja. afgelopen jaar hebben we dat niet gedaan. Toen 14, dat, ging, dat kregen we niet rond, dat lukte gewoon niet. Heeft dat te maken met veiligheid? Uh, nee hoor, nee, nee. nee. Uh, uh, soms heb je tijdgebrek Of je hebt gewoon... Uh, het lukte gewoon niet. Het was voor de tweede keer en er moesten zoveel dingen voor, voorbereid worden. Dat lukte nee. gewoon niet. Dus hey, dat fietsen, doe je ook aan spinnen? Nee, nee. Dat, dat ken je wel. Dat ja, ik ken je het wel. Ja. Ja, dat, dat heb ik laatst op een vreesstraat in BVWijk wijk gezien. Ja. Daar heb je geen baan voor nodig hoor. Dan kun je nee, daar kan je gewoon blijven zitten. Je staan, dan kun je helemaal thuis ook doen. Hè. Je fiets je eigen, maar je komt nergens. Nee. <laughs> <laughs> maar je bij <laughs> Beetje dom. <laughs> maar je, je, beweegt, je beweegt wel lekker. Ja, de je andere, alles balgen dom. Uh, Leo Miesbeek aan het woord. Maar de andere meneer, de luisteraars, die hoort praten... is onze technicus uh, Hans Wassenaar. En uh, we zijn heel blij met hem. Want hij uh, laat iemand maar schuiven. Ja, Verventwandelaar ja. hoor. Vervent <laughs> uh, heel gezellig weer in de studio bij ZFM uh, Zandvoort. We draaien nog een stukje muziek. En dan gaan we straks alweer afronden. Want ik kijk op mijn klokje. Hans, hoe lang hebben we nog? Uh, nog acht minuten. Nog acht minuten. Nou, dan ga ik even... Uh, acht minuten voor de wereldproblemen. Een, een leuk, gezellig nummer draaien van Brian Olander. Lossen wij op. Ja. Brian Olander is een, uh, een meneer die zich bezighoudt met groener muziek. Wat is groener muziek? Nou, dat is muziek uh, wat u kunt vergelijken met uh, zangers als Frank Sinatra, Tony Bennett, Michael Bublé enzovoort. En uh, dit is het uh, nummer 'Sway', uh, uh, vertolkt door Brian Olander. Zo heet hij.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 Sway with me Other dancers May be on the floor Dear but my eyes Will see only you Only you Have that magic technique When we sway I go weak I can hear The sound of violins Long before It begins Make me feel as only We'll anyway. Al en er was dat met de Sway, een bekend nummer ook... door Michael Boublé gezongen en ja, door wie al niet meer, want... Bepaalde nummers, luisteraars, worden de wereldwijd door vele artiesten gecoverd... zoals dat heet, opnieuw opgenomen. Steeds weer in een ander jasje en daar heeft u nu zojuist ook weer van kunnen genieten. De gast hier in de studio nog steeds, Leo Miesenbeek. Leo die heeft ons net van alles verteld over de ijsbaan. Hij heeft ons van alles verteld over hoe hij het geloof beleeft. en Met name over hoe actief hij is als het gaat om het organiseren van allerlei evenementen in Zandvoort. Leo, ik geef altijd onze gasten... Uh, zo, de laatste minuten van de uitzending, het laatste woord. Dus als jij nog iets hebt waarvan je zegt: van ik, ik wil dat graag nog even kwijt aan de luisteraars, dan is de microfoon nou voor jou. Oh, dat, nou, is, dat is nou, voor het, nou, het eerst dat je het laatste woord hebt geloof dat ik. Wat het zeggen, nou. <laughs> dat scheelt dus anker niet ja, bij de, da is. de dames zijn weg. Ja, dames. Ja, dus dan, <laughs> ja. Uh, ja, nou, overval je me eigenlijk met iets waarvan ik denk: van wat ik maar zeggen, dat, uh, dat wij in onze uh, organisatie zijn het organiseren van onze uh, evenementen. Uh, dat mogen hopelijk uh, continueren. Ja. Op een ja. plezierige en fijne manier. Ja. En dat is eigenlijk wel uh, wat mijn wens is. Wat jouw wens is. En in uh, goede gezondheid. En, en, en een goede gezondheid. Ja. ja. Wat wat uh, is... uh, gaat het goed met jouw gezondheid? Jawel hoor. Ik mag ja. niet mopperen. Je mag niet mopperen. de door. <lacht> ik ik mopper daar niet over, joh. Dat, uh... Die man daar achter de knoppen. Luisteraars. U kunt hem niet zien. Ja, u kunt hem wel zien via de webcam. Ja, zeker. Uh, kunt u zien dat hij een Bordeaux-rode trui aan heeft? Ja. Daar is die knappe die daar staat. Ja, die <lacht> De klapste knap, de van de drie. Nou ja, zo kan hij weer <lacht> uh, Hans Ossenaar, die onze techniek verzorgt... en uh, voor de mensen die niet weten wat dat betekent... nou, dat is gewoon de meneer die uh, zorgt... dat op tijd de muziek de zender uh, opgaat. De, de, als we gaan praten, dat de microfoons worden opengeschoven. Uh, nou ja, uh, een duizend poot achter de knoppen, zeg maar. Dat, dat, ik... dat is de techniek En dat doet hij ook vrijwillig hier bij ZFM Zandsvoort. Uh, hey. Mijn naam is Charles Duif. Voor de mensen die me niet kennen... Nou, uh, u, hoeft, u hoeft me ook niet te kennen. Of oh, we hebben nog twee minuten. Tweeënhalve minuut. Tweeënhalve minuut. Tjonge, nou, we moeten er toch uit met een stukje muziek. Dus we gaan het afsluiten. Ah, ja, goed. Ja, uh, Leo, hartelijk dank voor jouw komst naar het studio. Graag gedaan en ik wens iedereen een heel fijn weekend toe. Nou, dat wensen wij jou ook, ook natuurlijk. En ik hoop dat je nog eens uh, in de toekomst samen met de twee dames... of alleen, dat mag ook, uh, nog eens bij ons wilt inbreken... en vertellen over alles wat jullie, wat jullie uh, bezield hier in Zandvoort... en overal waar jullie mee bezig zijn. Goed. Hartelijk dank nogmaals. En uh, we sluiten af, luisteraars, met Elton John. We gaan uh, genieten van Nikita. Wij wensen u, Leo zei het net al, een heel prettig weekend. Ook namens Hans uh, Wassenaar. En kijk uit voor de gladde gang. En kijk uit, ja, morgen dus uh, ja. sneeuwverwachtingen. Hand tussen de witte lijntjes. Ja, ja, zo is dat. <laughs> Elton John met Nikita. En uh, als je nog moet eten, eet smakelijk zo.